Hé hey lange busreis weet je. Zo, nou, ik ben ook stijf man. Hé, hey, weet je wat de chickies net zijn? No? Diefsnee. snee. Dief's ik krijg het nou wel zin in vanavond. Hey, even wachten met feesten. Eerst even wat anders, heb je alles geregeld? Ehm. Uh...